Evi van Eck met het NOS-journaal. De VN-veiligheidsraad heeft ingestemd met het Gaza-plan van de Amerikaanse president Trump. Onderdeel daarvan is het sturen van een internationale troepenmacht naar de Gazastrook, strook die moet toezien op vrede. De stemming was belangrijk om door te gaan naar de tweede fase van het plan. Daarin gaat het ook over een nieuw bestuur voor Gaza. Hamas heeft de resolutie van de Veiligheidsraad afgewezen... De terreurgroep is het niet eens met de plannen dat de internationale troepenmacht ook mee gaat helpen aan het ontwapenen van Hamas. In het Gelderse dorp Terschuur is vogelgriep vastgesteld op een boerderij met kippen. Alle 62.000 dieren worden gedood, om te voorkomen dat het virus zich verder verspreidt. In de straal van 10 kilometer mogen geen kippen en eieren vervoerd worden. In dat gebied liggen 182 pluimveebedrijven. Joodse kolonisten hebben opnieuw vernielingen aangericht in een Palestijns dorp op de bezette westelijke Jordaanhoever. Tientallen kolonisten staken huizen en auto's in het dorp in brand. De Israëlische premier Netanyahu heeft de aanvallen veroordeeld en zegt dat hij zich persoonlijk gaat bemoeien met de kwestie. Eerder op de dag vielen kolonisten Israëlische militairen aan op een andere plek op de westelijke Jordaanhoever. Ze waren boos dat het Israëlische leger illegale nederzettingen van kolonisten had gesloopt. Zes mensen zijn opgepakt. Op de A28 is een vrachtwagen met suikerbieten gekanteld. Bij Ubbena, boven Assen, ligt de weg vol met bieten. Rond half drie ging het mis toen de vrachtwagen dwars over de weg schoot en door de middenberm ging. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe het met de chauffeur is. Rijkswaterstaat verwacht dat het opruimen van de suikerbieten en het herstellen van de vangrail tot na de ochtendspits duurt. Het weer, het is bewolkt en verspreid over het land vallen buien bij 1 tot 5 graden. Overdag is een afwisseling van wolken, opklaringen en buien... met kans op hagel of natte sneeuw, het wordt maximaal 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.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 Iedereen daar Ik heb getwijfeld over België Want dat taaltje is zo Stom Stond zelfs in dubio Maar ik nam geen enkel risico Ik heb getwijfeld over België